Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De oliebron in de Golf van Mexico lekt mogelijk. BP moet zich daarom van de Amerikaanse regering... voorbereiden op het openen van de kap die vorige week werd geplaatst. Dan kan een groter lek worden voorkomen... Als de kap wordt geopend, zal er weer olie in de zee stromen. Die moet worden opgevangen in schepen, maar het duurt een paar dagen voordat daarmee kan worden begonnen. Desi Bautosse wordt vandaag vrijwel zeker gekozen als president van Suriname. Met de steun van de Volksalliantie heeft hij voldoende parlementariërs achter zich om het nieuwe staatshoofd te worden. Bautosse heeft 34 stemmen nodig en hij heeft er nu 36. De grootste concurrent van Bautosse is de minister van Justitie en Politie Santoki. Wereldleiders hebben niet de politieke wil om ervoor te zorgen dat iedereen met HIV kan worden behandeld. Dat heeft de voorzitter van een grote conferentie over AIDS in Wenen bij de opening gezegd. Hij verwees naar afspraken die de G8-landen in 2005 maakten om mensen met HIV te helpen. De Verenigde Naties zijn bang dat landen vanwege de recessie bezuinigen op behandelingen. De Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben dit weekend zo'n 400.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar, toen het regende. Volgens de organisatie zijn de feesten tot nu toe rustig verlopen. Morgen beginnen 45.000 wandelaars aan de Vierdaagse. De organisatie bekijkt vandaag of wandelaars vroeger moeten beginnen vanwege het warme weer. De geschorste Oranjepastoor uit Opdam krijgt op internet massaal steun... Pastoor Vlaar werd geschorst omdat hij op de dag van de WK-finale een voetbalmis opdroeg. De kerk was met oranje vlaggetjes versierd en Vlaar vroeg om verbondenheid en teamgeest. Op Hives hebben ruim 2200 mensen hun steun voor de pastoor uitgesproken. Volgens de initiatiefnemers maakt hij het geloof juist aantrekkelijk en levend. Het weer, het is een graad of 12. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer.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 je pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. al oh. Twintig jaar. Become... Life. Dit is twintig jaar ZFM.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 I think you best believe in why you gotta drive me crazy. I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you gonna want me, but when you want me. It might be a And some feeling.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 Alors on chante, chante, dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Ritme, Ritme van ZFM. Cause without your kissing My heart's just a present So I'm open and wishing That girl I'm forgiven Say so yeah, yeah Yeah Cause every time you leave I've been bereaving Since you said you're leaving But now you're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 Cut it. No! Tot zover het ritme.